2 uur. Renate Evers met het nos journaal In een appartementencomplex in Rotterdam is een grote brand uitgebroken. De brandweer is met veel wagens uitgerukt naar het complex aan de Laan op Zuid. Het is niet duidelijk of mensen hun huis uit moeten.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 Bij een koptisch-orthodoxe kerk in Alexandrië ontplofte vrijdag een bom en zeker 21 mensen kwamen daarbij om het leven. Op Curaçao zijn twee Nederlandse militairen opgepakt... die een speedboot zouden hebben gestolen om er een tochtje mee te maken. De militairen van 1930 hebben de boot volgens de Marechaussee afgelopen middag meegenomen. Later brachten ze hem beschadigd weer aan wal. Volgens de Marechaussee lijkt het erop dat ze ermee over een rot zijn gevaren. De komende dag beslist de Curaçaose justitie... of de twee militairen nog langer vast blijven zitten.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 verkeerde frequentie had afgesteld. Het weer, lokaal kans op gladheid. Langs de kust kan een winterse bui vallen. Minima tussen min 4 in het binnenland en plus 1 langs de kust. Overdag vrij zonnig aan de kustkans op een bui en het wordt een graad of 4. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Ja, ja, ja. BNN. Lust. Vannacht praat ik met jou over seks onder invloed. Kan zijn onder invloed van alcohol, kan zijn onder invloed van drugs. En is dat nou ontzettend risicovol, omdat als het uh, succesvol is... kan je zomaar verslaafd raken aan alcohol of drugs? Of is het juist leuk om daar een beetje mee te experimenteren... en op die manier je liefdesleven een beetje op te pimpen? Aan de lijn heb ik Jeroen. Denk ik. Jeroen? <laughs> oh, Jeroen, je bent weer verdwenen. Jeroen, uh, ik hoop dat je straks nog op magische wijze bij mij terugkeert. Zou ik ontzettend leuk vinden. Maar ik wil uh, dat. Uh... Ik wil nog meer bellers. Ik wil niet alleen Jeroen. Ik wil ook jou horen. 0800-1121. Of mail naar lust at BNN. Want ik had het er net al even met een beller over... Je komt altijd in een beetje in een, in een dilemma-sfeer terecht. Want als je in de kroeg staat of je bent lekker aan het uitgaan... is het natuurlijk niks fijner en makkelijker om even een drankje te drinken... om een beetje wat losser te worden. En één drankje wordt heel makkelijk. Twee of drie drankjes worden dat. En in één keer vallen je remmingen een beetje weg. En dan durf je weer meer dan dat je zou durven als je nuchter was. En misschien sla je wel iemand aan de haak, gaat er iemand met je mee naar huis... En in je hoofd is het echt de avond van je leven. En dan functioneert het lichaam weer wat minder. Omdat je natuurlijk dat lichaam hebt volgestopt met allerlei alcohol of drugs. Nou ja, klinkt dat herkenbaar? Of kan je je daar helemaal niks bij voorstellen en zeg je van... Nee, nee, toe, zo gaat dat helemaal niet bij mij. Ik wil het allemaal van jou horen. 0800-1121 als je wil bellen met mij. En je kan natuurlijk ook mailen naar lust.bnn.nl. Komt allemaal bij mij binnen. Straks ga ik nog even terug naar mijn goede vrienden in Boyd's Bar. Want die raken ook over dit onderwerp niet uitgesproken. Maar zoals je misschien merkt, mijn stem ligt nog op een dansvloer. Van gisternacht ergens. Ik vind het ook wel heel lekker om af en toe uh, lekker, lekker wakker te blijven met, uh, met een goed plaatje. Zoals bijvoorbeeld uh, dit plaatje All I Think About Beans and Fatback.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 Op een bepaalde manier is het onderwerp seks onder invloed... meestal toch een beetje een taboe, omdat het al heel snel persoonlijk wordt. Want je bent eigenlijk al onder invloed als je twee wijntjes of twee biertjes hebt gedronken. En de meeste mensen die zijn zo ver nog wel eens gegaan. Maar onze vrienden bij Boys Bar die durven het nog een stapje verder te nemen. En die zijn dan weer niet zo angstig om te praten over dat taboe. Seks onder invloed, Boys Bar. Maar dat is best wel lastig, want dan hebben ze een keer een date zonder dat ze, weet je, dan hebben ze een leuk jongen moeten en die belt ze dan later en die zegt van, goh, ze willen wat afspreken? Nou, en dan gieren de zenuwen echt door hun lichaam. En dan denk ze echt van, oh, ja, nou, het was heel leuk, we hebben wat gedronken en daarna ben ik maar naar huis gegaan, want je heeft zich echt geen raad met iemand aan dat ze... Met terugwerkende ik Maar denk ze denk. is het dan ook altijd ja. veilige seks? Nee. Nou ja... En dat is vaak ook wel het probleem. En dat is het probleem, uh, seks onder invloed. Dat je, dat je negen, tien ja, keer een Ja, dan krijg je, je een miltje, zeg maar. En dan, dan ja, ja dan oh. het heel veel. Bij ons soort mensen is dat dan te <laughs> ja, Als ik in de hier of the moment daar ligt en, en shit, geen condo En dan ben je dronken en dan denk je, ja, weet je, laat maar. Ik haal hem er wel op tijd uit. Ja, maar dat is vaak een probleem. Er is geen op tijd. Dat, zeg maar, dat, dat vriendinnen van mij Die balen daar dan heel erg van. Want ik ben zelf niet van een one-night stands wat en ook. dan ook. Ja, sorry, helaas. Maar uh, zei, dus ik moet het alleen maar met verhalen van anderen doen eventjes op het moment. <laughs> maar dat zij echt heel erg balen. En dan krijgen ze een mailtje later, drie maanden later. Van, hé, hey, goh, uh, ik heb een uh, SOA en het kan niet van die komen. Dus het moet wel van jou komen. Dat ze dan denken, fuck, wat heb ik allemaal gedaan afgelopen jaar. Ja, en dan zit je met de gebakken peren. <laughs> Oh man. ja, nou, Wat ik ook wel echt eng vind, of ze is eng, daar kan je best wel verschrikken als je dan inderdaad, dan ben je zelf best wel vage, best wel dronken, maar dan blijkt die ander nog veel, veel meer lafloos. en dan voel, ja, voel ja. een beetje, dan sta je een beetje te zoenen en dan komt dus er zo'n moment dat je denkt, oh wacht, jij gaat dit nooit onthouden en dan weet je, als die ander dronkere is of meer van de kaart dan jijzelf, dat... Ja, ja of me dat deed. jij hem mee naar huis neemt en dat ze gewoon van je bagage eraan gaan flikken. <laughs> dat, dat je gewoon ja. omkijkt dat het er niks ja. meer is, ja. Nee, maar ik voelde weer, klik, boom. Toen ja, was je thuis en toen oh, was je oh, het meisje zonder slaven. naam. Is dat wel goed? Dan? Ja, dat maar voel je dan je toch ook... een beetje schuldig. Ja, Heb je, je wel dan al eens... dronken of stond iemand de deur uitgezet? Van nee, dit gaat echt niet worden. Nee, nee, nooit. Oké, okay. ik, dus ik ook wel. niet, hoor. Ik ook niet. Ik wel. Nee, ik ook. Maar dan heb ik maar in, de kroeg, in de kroeg ben ik dan iemand tegengekomen. Dan vind ik het daar nog heel leuk. En dan ben ik thuis en ben ik ook al een beetje opnucht. Ja. dan kijk ik hem nog eens aan, denk ik. Nee. Oh, nee, dat wil ik helemaal niet. En dan zeg ik, hey, uh, nog een bakje thee. Of, uh. ja. Maar wat heb jij gedaan dan? Vertel nou, ja, ook zoiets. Dat, is gewoon, dat het gewoon laveloos was, wat jij net ook zei. Dat je dan zelf al een beetje in de bonen bent. En dat je denkt van, ah oh ja, ik ben gewoon een beetje gezellig gestoond. Maar jij weet echt helemaal niet meer waar je <lacht> mee bent. Ja. En, um, en toen heb ik, wel, ik heb wel een paar keer iemand gezegd van, uh, ik vond het leuk. <lacht> Bedankt! Ik, ik ga nu slapen, ik. Ik zie je weer. Ja, ja, ik ben die. moe. Ja, ja, maar. Maar. Ik vind het ook heel erg gênant als meiden nou echt aan je gaan hangen. Nee, ga je <lacht> Ik wil met je mee. Nee, ga jij maar buik buitenlijk zitten. Bel je, <lacht> je van maar. Je telefoon kwijt. No, no. Maar, ik heb het maar, met een video van, van een meisje dat kende en die vond ik best wel leuk. Alleen ja, die klik was er nooit zo. En toen ging ze me opeens heel erg zoenen in een club en ik was best wel blij. En een maand later hoorde ik ook haar vrienden vertellen... Ja, en uh, wij hebben dus nog nooit gezoend. Ik zei, ja wel, dat was vorige maand nog en dat was heel leuk. Nee, nee. nee en dat ze ja. gewoon echt niet meer wist. Oh, dat is wel kuts. Oh, oh. Dat is echt ja. pijnlijk. Ja, ja. tragisch. Ja. Ja, wanneer seks onder invloed niet helemaal goed gaat... Blunders, vergeetachtigheid en in een veel erg geval... veilige seks die toch niet zo veilig is... omdat je te dronken of te stoon bent om je daar echt mee bezig te houden. Anekdotes. Ik wil anekdotes horen. Het, het mag ook van die anekdotes zijn van... nou, ik hoorde dat een vriend van mij of een vriendin van mij... Want het is natuurlijk best een spannend onderwerp. Maar bel mij 0800 1121 met je verhalen. Of mail naar lust.bnm.nl. Ik krijg al een aantal mailtjes binnen. Zo ook van Irene. Irene die schrijft naar mij... Hi, uh, ik heb zelf ook een keertje een pilletje genomen toen ik seks had. Ik vond het dus ontzettend heerlijk. Want ik ben meestal heel onzeker, onzeker in bed. Maar toen ik dus onder invloed was, voelde ik me zo heerlijk. Want ik durfde alles... Het was heel vreemd, maar voor mij was het dus een verrijking. Groetjes, Irene. Dat is dan weer de keerzijde van het verhaal. Het kan natuurlijk ook fantastisch goed uitkomen. Fantastische verrijking zijn, remmen die losgaan. Dingen die je ervaart die je anders nooit zou ervaren. Dat is de keerzijde van het verhaal. Waar sta jij? Is er verrijking of is het alleen maar ontzettend risicovol als je seks onder invloed hebt? 0800-1121 als je wil bellen. Of lust at bnn.nl om te mailen. Nou, seks onder invloed doet over het algemeen goed voelen. Of er is in elk geval een fase waar het even een beetje goed voelt. En dan uh, al na gelang uh, van hoe de avond verder verloopt... dan voel je of veel beter of het wordt steeds minder. Maar omdat dat momentje dat je in elk geval even in je hoofd denkt... dat het allemaal lekker gaat en dat je je goed voelt... wil ik voor jou Dr. John draaien met Feel Good Music. you feel good and you won't refuse i know when you're gonna change your views regroup your soul with the in elk geval heel lekker door dit plaatje. Feel good music van Dr. John. Maar net in Boys Bar hadden mijn lieve BNN-collega's het erover... dat het toch best wel eens verkeerd kan gaan... als je seks onder invloed hebt. En ik denk dat Erik het daarmee eens is, of niet Erik? Inderdaad, Sarijda, ik ben het daar helemaal mee eens. Vertel. En ik heb toch mijn kansen gehad, maar ze wel bewust niet benut. Want ja, ik ben daar een beetje afkerig tegen. Leg eens uit, uh... Rome, Erik. Allereerst, allereerst um, nog een heel uh, gelukkig 2011. Jij ook. En ik ben ontzettend benieuwd, jij bent er falikant tegen, seks onder invloed. Ja, sowieso ben ik tegen drugs en alcohol. en Ik heb helaas in de familie een voorbeeld van uh, hoe je aan alcoholmisbruik... ook uh, complete vernieling in kan gaan. Mm. En dus drink ik zelf, nou eigenlijk bijna niet zo af en toe is één. En één is al genoeg om uh, heel lekker van te gaan slapen. En als ik er dan eens bij een uh, diner drie op heb, dan heb ik al zoiets van, oeps, ik zit net over mijn taks. Het is net even te veel. Dat is net te veel. Dan en word ik ook heel vervelend en zo. Dan, uh, dan zeggen ze ook tegen mij, nou ga jij maar lekker naar je kamer toe. En dan doe je dat ook. Maar leg eens uit, uh, je, je bent dus geen grote drinker en ook geen voorstander van drugs. Maar seks nee, onder invloed, dat, dat uh, heb je iets van ervaring ermee? Nee dan ook, toch, denk ik? Nou, het is zo dat ik Ga even terug naar ja, 15 uh, geleden zo'n beetje. Kwam er iemand, de studentenvereniging, uit uh, Waggelen, zogezegd. En ja, best het aanzien waard. Een leuke meid. Maar daar dacht ja, ik vond haar, uh, vond haar wel aardig goed. Ze rookte, dat is een enorm nadeel. <laughs> ik uh, heb niet de gewoonte om asbak leeg te likken. Nou, dus, uh, oh, nou, nou, nou. No. Maar goed, ze zag er dus best uh, aardig uit. Dat, dat, dat, dat meen ik. Ja, geloof ik. Zo klink je ook. Maar wat gebeurde ja. er toen? Eh... Uh, maar ik dacht bij mezelf, joh, als jij uh, in nuchtere toestand mij geen blik waardig keurt... ...waarom zou ik daar dan nu uh, misbruik van maken? Aan de andere kant dacht ik, jeetje, zie dat gaan. Uh, die valt uh, zo dadelijk om. En dan ligt dat hier maar op straat en dan zou er een ander misbruik van maken. Dus ik heb haar uh, op mijn bagagedrager gehezen. En uh, heb haar maar even naar huis gebracht. Naar wiens huis? Naar gekomen. Sorry? Naar wiens huis? Uh, naar haar huis. Naar haar huis. Hoe wist je waar ze woonde? Als ze, was ze nog aanspreekbaar? Ja, ik wist wel vaak in welke buurt dat ze woonde En toen ze eenmaal voor de deur stond, wist zij zelf het huisnummer wel. Oké, okay, dus jij bent toen naar een straat gefietst? Ik ben naar een straat gefietst. En toen moesten de trap op. En dat was een probleem. Want ze kon amper nog die trap op kruipen. Dus ik heb er een kontje moeten geven om boven te komen. En ze woonden dus helemaal in het bovenste kamertje. Dus ja, ik heb er heel wat kontjes kunnen uitdelen. Je hebt er heel wat kontjes kunnen uitdelen. En toen... Ja. Nou, dit lijkt natuurlijk een stoer verhaal, maar uh, ik vind het meest stoer dat ik gewoon mijn, uh, naar mijn geweten geluisterd heb. Want toen ze dus eenmaal uh, boven was, toen uh, klaagde ze dat, uh, dat ze niet lekker was en uh, uh, dat haar kleding straks zat. Ik denk, nou weet je, ja, ondergoed vind ik dan nog wel interessant om te zien. Ik heb er even lekker onder gestopt en er in een stabiele zijligging gelegd, zodat ze niet in haar eigen kots zou stikken. En ik ben naar huis gegaan en ik dacht, joh, ik heb wel eigenlijk al genoeg gezien. Ik vind het toch het, het best wel een heftig verhaal, dit. Toch? Ja. ja. Maar je vond het nog wel leuk, dat vind ik ook een beetje... Je vond het nog wel leuk om haar even in haar ondergoed te zien, zeg je? Ja, hallo. Ik ben ook een man die, die naar mooie vrouwen kijkt. Ze had een aardige bovenmaat, dus uh, dat, dat zie ik graag. Maar toen ik uh, zag hoe laveloos dat ze was, dacht ik, ja. Morgen weet ze helemaal niks meer ervan. En als ik uh, naast haar wakker word, dan begint ze te gillen. Dus uh, ga maar weg. Oké, okay, en je klinkt nog steeds, ik hoor nog steeds in je stem een soort afkeer toch wel hier tegen? Ja, ik heb er inderdaad een enorme afkeer van. want ja, Zoals ik al zei, ik heb in een familie een voorbeeld... hoe je aan alcohol kapot kan gaan. En als je dan uh, ja, iemand voor wie je respect zou moeten hebben... een trap ziet afwaggelen en uh, die gaat drie keer neer... voordat hij bij de deur is om, uh, om open te doen. En de volgende dag belt hij terug uh, en dan zegt hij... joh, wanneer kom je weer eens langs? En je moet antwoorden, joh, ik was gisteravond bij je. Ja, dat uh, ja, dan, befaamde uh, geheugenverlies, dat, dat doet het niet echt voor jou... Ah, nee, nee, dan, dan is het respect ook meteen weg. Jij zegt, nou, ik vind dat een duidelijke mening. Jij zegt uh, seks onder invloed, absoluut niet dan, Omdat je kan geen respect opbrengen. Voor, uh. Seks is iets heiligs. En ik denk dat je er dubbel van geniet... als je de volgende dag een hele mooie herinnering hebt. Erik, dank voor het bellen. Ja, goedenacht. Hoi. Mooie uitzending. Dank je wel. Stefan, volgens mij heb ja. ik jou ja, aan de lijn. Goedenacht, Stefan. Gelukkig nieuwjaar allereerst. Ja, beste wensen dat het een, een mooie manjaar voor iedereen mag worden. Ja, hè, dat, uh, dat wens en gun ik iedereen ook. Dankjewel. We hadden net Erik aan de lijn, die zegt... Uh, seks onder invloed moet je absoluut niet doen en willen. Ben jij het eens met Erik of uh, sta jij er anders in? Nou, ik sta er eigenlijk een beetje tegenover. Tegenover, vertel. Uh, ik denk dat seks, drugs en middelen juist uh, elkaar aanvullen... En dat het lekker is en dat het ook makkelijker gaat. Geef eens nou... een voorbeeld daarvan. Ja, een voorbeeld. Uh, kijk, ik heb dit verleden al uh, veel gebruikt in uh, diverse middelen. Wat allemaal? En... Doe z'n een greep? <laughs> wat niet? De maar is wat op. Ja, uh, ik heb het wel gebruikt. Je hebt uh, alles gebruikt. Coke, ecstasy, uh, alcohol. Ook. ook. En hele heftige dingen. Dan, dan, dan denk ik aan... Als Alles gebruikt, toch niet heroïne en zo of ook? Nee, dat heb ik één keer geprobeerd, maar dat is uh, niet goed bevallen. Uh, heroïne, nee, nou op. Uh, maar gewoon weet wat drinken, uh, uh, uh, iets, iets lekkers, iets leuks. En dan ga je uit en dan ga je naar buiten. En dan kom je mensen tegen en ben je wel wakker in de omgang. En dan zeg je ook een makkelijke: van kom op, we gaan daar naartoe of kom met mij naar huis. En dan is het gezellig en dan is er een bepaalde sfeer. En als je nou helemaal nuchter gaat, dan zoek je de mensen niet op. Dan uh, is het een beetje een kantoor sfeer uh, in de kroeg. Of uh, een plek waar je bent, clubgelegenheid. En dan uh, spreek je ook minder makkelijk mensen aan, denk ik. Jij zegt als je nuchter bent, dan, uh, dan is het moeilijker om contact te leggen, zeg jij? Ja, dan is contact wat, wat starder of wat uh, statischer. En dan is de seks daar als gevolg ook wat starder en wat statischer. Het is moeilijker. Leg eens uit, Stefan, aan mensen die uh, helemaal geen ervaring daarmee hebben, wat er, wat er dan fysiek anders is aan de seks, als je, als je onder invloed bent van of alcohol of uh, drugs. Wat is er dan echt anders? Nou, um, wat er anders is, het is uh, lossen vrijer uh, lekker op dat moment wel, maar dat hoeft niet per se. Uh, het, het is wat losser en vrijer. Losser en fein. vrijer in letterlijk en figuurlijke zin. <laughs> uh, waarom uh, waarom komt je... daar zo'n zo giegeltje bij? Letterlijk ja, goed. Of... Beetje... <laughs> waarom ja, moet je nu giegelen? ben mens. Uh, ik vind het gewoon leuk om uh, mensen op te zoeken, bij, ik, om mensen te praten, om mensen aan te spreken. En dat lukt mij makkelijker. En ik denk uh, dat het bij meer mensen zo is als ze uh, wat gebruikt hebben wat hun ligt. Kijk, als je niet tegen drank kan, dan moet je niet uh, str straten open uh, wat proberen uit te halen. Noem eens een, een voorbeeld van iets wat je hebt meegemaakt of hebt ervaren. Uh, toen ja. je onder invloed was, waarvan je denkt... nou, dat had ik vast niet kunnen meemaken als ik uh, compleet nuchter was geweest. Nou, dan was ik uh, nou, een concreet voorbeeld. Uh, dus ik wil me eventjes niet zo in de af uitlaten... maar ik kon wel in een de, in de situatie denken waar ik nooit gekomen was... als ik het niet gebruikt had. En dan was ik die, mensen, die persoon ook niet tegengekomen... En laat staan dat ik het had gehad had, maar uh, aan te spreken. En het gelichten en vertuigen, een drankje aanbieden. En, uh, nou ja, kom dus is het zit maar... hem ook in het sociale, de mensen die je anders nooit had ontmoet. In, in, in, het, uh, in het sociale uitgaansleven, waar, waar, toch, uh, waar ik uh, mensen opzoek en waar ik me... Uh, ...seksuele ervaringen het meest uh, op Dit in de kroeg, maar dan uh, mensen opzoek, of in de kroeg, uh, uh, club, noem maar op. Ja, ja, ja. Uh, en dan, uh, nou, ik wil niet in herhalingen vallen, maar je komt mensen, makkelijke mensen tegen, ik spreek makkelijk mensen aan. maak een babbeltje en ik neem, probeer ze mij naar huis te krijgen of ik ga met haar naar huis. En dan, dan gebeurt er nog van alles. Ik ga een, een ander plekje opzoeken. Stefan. Of bel haar de volgende dag op. Of, uh... Maar Stefan, want ik hoor ja. je praten en uh, jij bent echt uh, vol lof over seks onder uh, invloed. Is het voor jou nog überhaupt nog aantrekkelijk of um, waardevol om nuchter seks te beleven? Ga uh, je daar ja, nog dat, van genieten? Dat wel. Kijk, ik heb niet alleen maar one-night stands. En uh, nu, ik ben niet iedere dag aan het kloot, om het zo maar te zeggen... Maar in de eerste fase van, van opgang is het voor mij wel een, een uh, eerste barrière die overgeslagen wordt. En ik kan het voor mezelf moeilijk voorstellen om uh, altijd maar nuchter uh, seks te hebben. Het is saai, het is niet lekker, het is, het is statisch, het is uh, verrang, het is uh, moeilijker. En. Minder veel. Wow. Nuchtere seks is saai, volgens jou. Ik denk dat er veel mensen zijn die uh, willen reageren op uh, jouw verhaal. Dat kan als ze bellen naar 0800 1121. Ze mogen ook mailen naar lustbnm.nl. Stefan, ik wil je bedanken voor het bellen. Graag gedaan. En uh, ik ben nog tot vier uur uh, in gesprek hierover, dus blijf lekker luisteren. Doe ik. Okay. Fijne, uh, fijne tijd en fijne, uh, fijne uitzending en zo. En fijne seks. <laughs> Dank je wel. Ik ben nog tot vier uur aan het werk en daarna ga ik lekker thuis in mijn eentje slapen. Maar wanneer ik weer seks heb, dan zal ik proberen dat zo fijn mogelijk te hebben. Dank je wel. Ja, dat is het belangrijkste. Oké. Okay. We gaan luisteren naar Caro Emerald met Stak. En als ik dan terugkom, dan heb ik aan de lijn, als het goed is, onze Wil Berghuis. De seksuoloog die met ons nog wat dieper op deze materie ingaat. Thank mm -hmm. you. you promised me everything, everything. I know we have a chemistry, this combination's heavenly, but don't forget that you promised me. presentatrice, um, denk ik dat mijn, uh, mijn, mijn eerlijkheidsgrens over in elk geval het uh, gebruik van uh, af en toe wat alcohol uh, ja mijn eerlijkheidsgrens ligt vrij laag ik ben gewoon heel eerlijk daarover over drugs kan ik minder goed meepraten omdat ik niet uit eigen ervaring daar veel, uh, daar veel over weet, maar ik heb natuurlijk elke week in de studio mensen die daar van alles over vertellen en ik maak daar ook reportages over en in één keer dacht ik is het nog eigenlijk wel een taboe om te praten over je alcohol en je drugsgebruik? En zeker als het gaat over uh, de combinatie met seks of uh, de sociale omgeving. Ik dacht ik bel Wil Berghuis op, seksuoloog. Wil. Ja. Goedemiddag. Hallo? <laughs> Hallo. Gefeliciteerd met de eerste dag van het nieuwe jaar. De eerste nacht eigenlijk, hè? Van het nieuwe nou, jaar. Nou, nou, nou, wat een goed begin zo, hè? Hoe gaat het met jou? Ja, wel lekker hoor. Ja. Heb je genoten? Heerlijk. Het was helemaal heerlijk. Dus uh, als uh, dit uh, het signaal is voor het prachtige nieuwe jaar, dan, uh, dan ben ik goed begonnen. Oh, Oké, okay. het... ja. heb je nog uh, een lekker drankje gedaan? Nou, um, ja, één ik... <laughs> glaasje champagne, daar hou ik het meestal bij. Oh, Oké. Okay. En uh, ja, ik ben heel gematigd uh, wat dat dan gaat. En... Uh... Ik vind één glaasje champagne altijd heel lekker. Dan kan ik er heel erg van genieten. En uh, daarna dan, uh, dan begint het bij mij al gelijk mijn benen te zakken. En dan, uh, dan denk ik, nou, nu moet ik maar stoppen. Dus die, die grens voel ik bij mezelf gelukkig het, uh, altijd heel goed. Altijd vrij goed aan. Ja. Ik vroeg me zo af, uh, Wil, want... Um... De eerste dag van het, uh, van het nieuwe jaar, eerste nacht. Ik heb echt het idee dat heel Nederland brak in zijn bed ligt. Ik mm -hmm. denk ik wil daar een show over doen. En het is toch, de show heet Lust. Dus dan kijk ik ook naar, nou, nou, onder invloed zijn. Wat doe dat met je, met je sociaal leven en met je seksleven? En, mm -hmm. en, en in één keer dacht ik net, misschien is het wel een onwijs taboe om daarover te praten. Ja. Dat, nou, ik, ik heb er zelf natuurlijk ook wel. Uh, daar hoor ik er wel eens wat over. Uh, ook uh, in, in, bij mij uh, natuurlijk in de spreekkamer. Als uh, mensen vertellen van. Uh, nou, we hadden toen en toen hadden we hele prettige seks. En dan vraag ik altijd na van. Nou, hoe komt dat nou? Wat zijn dan de omstandigheden wat ervoor zorgt dat die seks zo prettig was? En dan uh, vertellen sommigen wel eens van. Ja, maar dat was toen net toen ik uh, alcohol had gebruikt. Of uh, net toen ik. Uh, ja een joint had gerookt of um, nou ja dat soort voorbeelden noemen mensen dan en dan, um, dan sommigen hebben inderdaad het idee van oh mag ik dat dan wel zeggen met schaamrood op de kaken half ja uh... precies want dat, dat zijn het dan heb je twee taboes pakken hè, het praten over, over drugs en dan uh, of alcohol en het praten over uh, seksualiteit ja en uh, zeker partners onderling willen daar nog wel eens een beetje ja, wat, wat geheimzinnig over doen. Dus dat, uh, die gedachtegang van jou, die snap ik wel. Dat, dat denk ik soms zelf ook. En, um, maar, maar dat hoort dus wel eens. Dat, dat, dat mensen dat toch uh, zo ervaren. Van, hé, hey, als je... Uh, een wijntje drinkt of uh, als je een jointje rookt. dan uh, wordt de seks uh, ook ineens uh, anders. Anders, inderdaad. Nou, daarom ja. ben ik blij dat, uh, dat uh, ik deze radioshow mag maken. Lust heet die. Om mm -hmm. juist die dingen die soms een beetje schoorvoetend besproken worden. Om die, toch, om die toch gewoon in de openheid te brengen. Kijk, jongens, laten we er gewoon over praten. Jij zegt ja. het net zelf al. En ik had eerder Martijn Planken aan de lijn van het Trimbos Instituut. Mm -hmm. um, en. Seks wordt anders beleefd als je onder invloed uh, bent. Ja. Is er een groot verschil uh, tussen uh, de beleving van mannen die anders wordt en de beleving van vrouwen? Nou, dat, dat denk ik op zich denk ik niet. Want uh, ik denk dat uh, heel veel uh, middelen, hè, zoals uh, alcohol en, en diverse soorten uh, drugs, uh, ja, dan, dan kun je het hebben over uh, cocaïne of een pil of, uh, of een joint. Die zorgen er uh, in eerste instantie voor, bij matig gebruik dan, uh, kunnen die er heel... Nou ja, goed, dat is ook wat je zelf vaak merkt. Hè? Als je een, een wijntje drinkt of als je een jointje rookt, dan word je net iets losser en uh, dan neemt dat de remmingen wat weg. Ja. He, want al die middelen, die hebben natuurlijk wel een werking op je centrale zenuwstelsel. Dus dat zorgt er wel voor dat je ja, je wat losser en wat vrijer voelt. En uh, dat is natuurlijk wel, uh, wel een verschil. Dus in die zin is het, is het absoluut anders. Dus je zult het wat makkelijker daardoor uh, compact maken. Bijvoorbeeld hè. als je iemand bent die sociaal een beetje angstig is. En uh, het moeilijk vindt. Uh, Zo had ik vorig jaar een, een, een jongen in mijn praktijk. Nog een jonge vent. Een leuke kerel om te zien. Maar ja, een beetje verlegen. En ja. hij zegt, ik merk als ik een, een biertje drink... Dan, uh, ja, ...dan durf ik net wel op, uh, op de meisjes af te stappen... ...terwijl ik dat anders helemaal niet durf. Nee, ja. Dus in die zin is dat dan, uh, denk ik... nou, dat, dat, is, dat is mooi als dat <laughs> zo werkt. Dat kan hem net even over een drempeltje heen helpen. Ja. Maar goed, daarbij, ja... ...maar ja, dat, dat is natuurlijk ook waar ik altijd toch van waarschuw... Uh, ...bij gebruik van, uh, van middelen... Van hou wel die grenzen in de gaten. Want het lastig is als je dan uh, drinkt of drugs gebruikt, dan wordt het lastiger om, om die grenzen in de gaten te houden. Terwijl dat wel belangrijk is. Want ja. zodra je te ver gaat, ja dan neemt ook de, de seksuele beleving meestal weer uh, weer af. En het functioneren wordt een stuk minder. Hè, want die erectie, die, uh, die werkt niet meer zoals die moet. En ja, dan ben, dan ben je gewoon. Uh, ja, van de kaart, om het zo maar te zeggen. Dus dan, dan wil het helemaal niet meer. Ja, en dat is natuurlijk voor de meeste mensen ook niet de bedoeling. Nee, dat is het eeuwige dilemma, hè. Dat, ja. um, dat het tot op een bepaalde hoogte werkt het voor je. Ja. En dan, en, dan uh, en die grens is denk ik heel moeilijk. Die moet iedereen voor zichzelf bepalen. Maar die is heel moeilijk op voorhand te signaleren. Meestal voel je als je er overheen bent gaan. Want op een gegeven ja. moment doet het lichaam gewoon niet meer mee. Nee, en dan is het te laat. Ja, dus het zou mooi zijn als je, als je die grens heel goed voelt. Maar de, dat zei ik net over, ja, dat is gewoon heel lastig als je dus uh, uh, drugs of alcohol gebruikt, kun je ook vaak die grens niet meer goed voelen. Dus dan, dan moet je jezelf wel heel goed kennen om aan te geven van nou, uh, nu stop ik. Ja. En wat ik net bij mezelf ook zei van ja, uh, ik, ik stop al uh, heel erg ver van tevoren. <lacht> Zo vanaf ja, op een tijd. Glaasje. Ja, dan stop ik wel. Ja. Uh, omdat ik bang ben dat als je verder gaat, dat je dan op een gegeven moment niet meer voelt waar je moet stoppen. Dus, en ik denk dat dat het grote risico is. En als je dan seksueel nog iets wilt presteren met, met uh, ja, als je, als je zo, uh, zoveel gedronken of gebruikt hebt, ja, dan kun je vergeten. Dat, uh, dat wil gewoon niet. Nee, nu en las ik. Ik, ja? ik las ooit een boek, uh, ik, ik weet het nog, ik was toen 15. En, uh, uh -huh. en dat boek uh, heette 'Dagboek van een... Niet van een junk, dat niet. Maar het ging erover, ik kom zo nog op de titel, hoop ik. Het ging, het ging erover dat uh, het dagboek van een bloem, geloof ik. Een Amerikaans boek vertaald. En dat was een meisje die per ongeluk jong uh, in de jaren zeventig aan de, aan de drugs was geraakt. En per ongeluk was dat was de tijd dat je uh, LSD in je drankje kon krijgen. Ja. En daar vervolgens zo'n bijzondere beleving mee dat ze daarna verslaafd werd. En die schreef, en dat ben ik nooit vergeten, ik was toen vijftien... Die schreef uh, in dat dagboek uh, van... ik vind het zo moeilijk, want... nu dat ik uh, seks heb beleefd met, uh, met die drugs op... ik kan haast niet terug naar nuchtere seks. Ik kan dat haast niet. Ja. Zij beschreef dat haar orgasmes intenser waren... en dat de hele ja. beleving zo intens was... dat ze niet naar de rauwe realiteit van normale seks terug kon. Nee. Is dat zo? Is, dat, is het echt zo lichamelijk dat door genotsmiddelen... bijvoorbeeld orgasmes intenser zijn... Ja, ja, ja, want je kunt ervan uitgaan dat, dat de werking van drugs, uh, ja, dat, zeg ik dat is, is zowel stimulerend uh, als uh, verdovend als ook uh, bewustzijnsveranderend. Dus je, je bewustzijn, want dat is wat zij beschrijft bij die LFD, is dat een heel sterk voorbeeld van. En, en hash en wiet en paddo's en zo doen dat ook. He, die zijn heel uh, die hebben echt uh, effect op je bewustzijn. Daardoor beleef je bepaalde ja, prikkels, hè, uh, visuele of. Uh, ja, uh, gevoelsprikkels beleef je veel intenser. En dat is ook wat mensen dan aangeven van ja, dit heb ik geprobeerd. En uh, dat voel ik gewoon heel prettig. En dan is het natuurlijk, als je dat eenmaal zo ervaren hebt, ja, dan is het wel weer even wennen als je dat dan zonder moet doen. Hè? Want ja. het versterkt, absoluut. Dus dat, dat, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Maar je moet niet vergeten dat ook dat bewustzijn veranderend, ja dat kan natuurlijk heel positief zijn... maar dat kan ook heel negatief zijn. Want sommige mensen uh, schieten er ook van in een psychose bijvoorbeeld. Ja, dat en gebeurt in dat. Die, Ja, die, die toch sowieso geestelijk al een beetje zwak in hun vel zitten... en die gebruiken dan zoiets, Ja, dan kan dat echt heel gevaarlijk zijn. Hè, dus tegelijkertijd, die, die, die positieve werking... kan natuurlijk ook een hele negatieve uitwerking hebben. En dat is het gevaar daarvan. Ja, ik ben, uh, ik ben benieuwd of er luisteraars zijn... Uh die hier ervaring mee hebben, zowel positief als negatief. Ik wil meteen even het moment pakken om te vragen als je dat hebt. En je hebt een toevoeging op iets wat Wil ons vertelt. Bel 0800 1121. Kan ook gemaild worden naar lust.bnn.nl. Mm -hmm. En uh, nou ja, uh, de lijnen staan open tot 4 uur. En ik praat graag met je. Wil, allerlaatste vraag. Ja. Nu, ben jij, uh, nu heb je al verteld dat je vrij matig met je alcohol gebruikt bent... omdat je inderdaad niet te veel die grens wil opzoeken. Nee. Heb jij ooit wel eens een bijzondere seksuele ervaring gehad met drugs? Ik persoonlijk nog nooit. Nog nooit? Maar nee, nee, wat ik net zei, zoals met alcohol ook en drugs ook... ik ben veel te bang om op een gegeven moment... Uh, uh, een grens over te gaan en de controle te verliezen. Ik denk dat dat heel erg te maken heeft met hoe je uh, persoonlijk in elkaar zit. Zo zit ik persoonlijk in elkaar. Ik hou graag de controle over mijn leven en alles wat ik doe. Hè? Dus de controle over mijn gedrag. En uh, als je geen drugs en alcohol gebruikt, dan heb je die garantie. Dan weet je dat je de controle houdt. En op het moment dat je die drempel overgaat en zegt: van, Nou, ik ga dat proberen. Eh, dan loop je het risico dat je die controle kwijtraakt. En dat je dingen gaat doen waar je achteraf misschien spijt van hebt. En daar heb ik een bloedhekel aan. <laughs> Duidelijk, duidelijke ja. tekst, Wil. Wil, dank ja. dat we je even mochten bellen. Goeienacht. Nou, en uh, gedaan. Een heel voorspoedig 2011. Ja, jij ja, hetzelfde hè. Dank je. Oké, okay, doe Show me your company. Come and tell me who you be. I'll try and take things easy. I'll be loose, I'll be carefree I'm living for tomorrow, not today Gonna make my plans so in case I'll be prepared when I see you smiling Cause I feel so high I'm reaching out for your sky I've found less energies I feel I could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 Sometimes, cause I feel so high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 I'll be prepared when I see you smiling. 'Cause I feel so high, when I'm reaching out. Desiree is feeling so high. Tenminste, dat zingt ze. William, heb ik aan de lijn. Goedendag. Ja, goeienacht. Zeg allereerst ook mijn beste wensen. Ja, de beste wensen, William. Een prachtig 2011 toegewenst. Ja, en wat erna komt ook, hè. Want ja. iedereen, iedereen gun je een heel mooi leven. Tenminste Zeker. Ik. Ja, ik ook. En ik dat ook. Dat gunnen ook. veel mensen gelukkig. Ik hoorde die ene jongen net, uh, die dat meisje wat helemaal laveloos was, uh, verzorgd had eigenlijk. Kijk, dat is nou precies wat ik dus uh, zie en wat ik dus wil. Uh, drugs en rotzo heb je niet nodig. Een glas wijn bij je eten, prima, dat doe ik ook. Maar om te zeggen, ik ga rommel gebruiken. Het enige wat mij activeert en altijd geactiveerd heb, dat is die vrouw. Die mooie vrouw, dat is voor mij het punt. En dat hoeft niet te zijn dat dat een superschoonheid is, maar die uitstraling, dat ene wat jou raakt, en dat activeert je. En die commerciële troep, die allerhande pilletjes en rommel en drugs en rotzooi, dat is alleen maar ja, de markt en jij moet meedoen. Nou, ik heb daar nog nooit aan mee hoeven doen. Het is net zo goed dat ik me nooit heb laten vertellen met wie en wat en hoe ik moest leven. En dat is namelijk het punt. Vroeger waren dat machthebbers, en dat is nog wel, hoor van bepaalde sectes en kerk. En Hoe oud ben jij dan, William, als ik vraag mag? 70. 37, omgekeerd. 37, oh, niet 73. 73. Hoor. <laughs> 73. Maar even ja, maar in de essentie, hè? 37, omgekeerd. Ja, maar je klinkt ook, je klinkt ook als, je bent in elk geval pittig genoeg. Ik, je mag, ik zeg, je kan op de radio zeker doorgaan voor 37. Wat is er in de essentie, William, uh, waar je het niet mee eens bent als mensen willen experimenteren met, uh, met drugs voor hun seksleven? Waar ben je het zo niet mee eens? Want je bent vrijstellig. Ja, nou, het gevaar wat er aan zit. Als jij mij een pilletje geeft en je zegt, nou joh, daar kun je nou dertig keer achter elkaar mee. Dan zeg ik, wat is er voor van, van, van flauwekul? Of ik dat wil, dat is punt één. Ik wil gewoon eh, diegene waar ik dus gek op ben. He, laat ik het dan maar zo populair zeggen. Mm -hmm. En dan moet dat pilletje, dat is cool en dat is dit. En, maar wat zit er in dat pilletje? Mag ik dat even weten? Als ik een, van de dokter een receptje krijg, dan zeg ik, ja dok, wat zijn de bijwerkingen ervan? Uh, want dan overweeg ik of dat voor mij schadelijk is. Je moet je voorstellen, je slikt een pil en alcohol, daar weten we van. Dat weet die seksuologen ook wel die dat net vertelde. Maar ik miste alleen de uitwerking generaties later. Je kunt een mens creëren die jij opzadelt omdat jij zo leuk de keer kon gaan... met diverse kwaliteiten die dan beneden pijl zijn, waardoor hij... In zijn leven niet kan functioneren en anderen ook stumpers worden. die eigenlijk ja, dan weer gedisqualificeerd worden. want je moet top, dit zijn en cool en best en zus en zo. Maar William, jij zegt, eten... uh, jij zegt. Uh, um, jij bent echt antidrugs, maar je zegt een glas wijn kan er wel in. Maar alcohol is op een bepaalde manier toch eigenlijk ook harddrugs? Want mensen gaan ook. verliezen ook Zeker. hun remmingen. als Zeker, ze te veel maar, drinken, zeg, als toch? Als jij dus uh, bij je eten een glas wijn drinkt. Uh, een goede kwaliteit, geen rotzooi. Je kunt ook alcoholvrije wijn zelfs krijgen. Ik gebruik weinig van dit spul, hoor. Maar jij zegt, de, de, het genotsmiddel is die leuke dame waar je mee bent. En daar moet je het gewoon mee doen. Ja, ik, ik weet niet. Jij hebt een partner, neem ik aan. Nee, ik heb geen partner, toevallig. Oh, niet, nou ja, goed, wel eens bent, gehad. Uh, je, je bent geen non, hè? Je bent... Nee, ik ben, er, ik ben zeker geen non, nee. Nee, maar jij komt een jong tegen of een vent. En, en, nou... Nou, dat is hem. Dan ga je dan meteen, een je kleed je meteen uit en je neemt een pilletje en je gaat dan wel, want dat hoort zo en je roept iedereen er nog bij ook. Is het een en vraag en, of is het een constatering? Het is gewoon een, zoals ik dat van mensen dus ervaar en hoor en dan word ik echt, uh, ja word ik woest, dan denk ik bij mijzelf, je leeft toch zelf je leven? Kijk, dan, dan is dat die inspiratie voor jou. En als jij daar seks mee hebt, dan heb je daar een prachtig gevoel van... blijft die persoon bij je, vorm je daar een unit mee totaal... en wil je daar ook nog je mee voortplanten. Nou, dan heb je het volmaakte. dan ben je mens. Man en vrouw zijn gelijk. Ik ga niet even voorbij aan andere combinaties die er ook zijn. Dat moeten mensen zelf weten. Maar ik ben hetero, dus ik kan alleen maar uit een heterovisie praten. William. Maar veranderen kan ik wel hebben, dat heb ik ook altijd. Want wie geeft mij het recht een ander te verdoemen? Nee, maar okay, die, duidelijk. Zo, hè, die mensen aangeprezen worden, jij moet zo leven. Daar verzet ik me al vanaf mijn kinderjaren tegen. Duidelijk verhaal, in William. In mijn puberteit had ik nog die ellende van... Is dat meisje waar jij naar kijkt wel van dezelfde club? Oké, okay, nou, maar heel even dezelfde... terug naar het onderwerp. Ik wil heel even terug naar het onderwerp. Ja, Want doe dat. Ik, uh, jij, bent, jij bent echt ongelooflijk anti de genotsmiddelen. Maar nu even een verhaal. Want ik ben natuurlijk ook wel eens verliefd geweest. En je leert elkaar kennen. Maar ik moet zeggen dat ik het wel eens leuk heb gevonden. Met, uh, met mijn toenmalige vriendje. Om gewoon een avond lekker op de bank. Een filmpje. En lekker een beetje veel te drinken zo van nou gezellig ja, en, en ik heb daarbij niet het gevoel gehad dat ik daarmee um, dat ik daarmee of een groot risico nam of dat ik me, dat ik mijn seksleven probeer uh, dat, dat ik, ik, ik heb dat was gewoon echt uh, van nou ja het is ook leuk om samen een keer een beetje te drinken en een beetje een beetje tipsy te worden en een beetje te knuffelen op de bank zijn dat soort dingen dan ook heel erg of vind nee, je nee dat verbied ik niet en daar zal ik ook nooit iemand op aanspreken die dat niet mag maar nu komt het uh, ik weet niet, jij zit op de bank, ik zit ook op de bank of ik heb ook ergens... Hè. Maar op dat moment dat je bewust iets gaat doen, dat je rotzooi in gaat nemen, die zogenaamd moet stimuleren... Ach, het enige wat mij stimuleert is die vrouw, die partner. En de gevolgen daarvan, kijk, ik heb zelf nu geen kinderen... Maar als je dus een kind bewust wil hebben, of dat je zegt, nou prachtig als daar een kind van komt. En je zou dan daar een, een pil hebben geslikt die over een jaar of drie, vier eh, tot uitdrukking komt wat de gevolgen zijn en wat verder de gevolgen zijn daarvoor. Oké, okay. William, dank voor het bellen. Ja, het seksleven is dus iets van jou, dat is je persoonlijke integriteit. En dat laat ik niet commercialiseren door een of andere club die rotzooi aanbiedt of verkoopt. Ik denk, dat, uh, ik denk dat je je punt hebt gemaakt. Als er mensen ja. zijn die willen reageren op William... dan kan dat 0800-1121 als je wilt bellen. Dat mag ook gemaild worden natuurlijk naar lust.bnn.nl. William, goedenacht en dank voor het bellen. Eliza Doelittle staat klaar met Backup. going down. Er komen mailtjes binnen en in het derde uur, dat is lust van drie tot vier... gaan we zo een mailtje laten behandelen door Ilanique, onze seksuoloog. In het derde uur ga ik ook even um, fragmentjes voor je... van een dame die wij spraken voor spuiten en slikken van de jellinek... die nog even heel goed op een rijtje zet wat nou de genotsmiddelen zijn die worden gebruikt in sekslevens en welke uh, gevolgen die hebben... of welke uitwerkingen die hebben. Floor heet zij, Floor van Jelinek. Die zet dat nog even allemaal op een rijtje. En ik wil natuurlijk nog steeds ontzettend graag van jou horen... hoe jij er nou in staat. En ik vind het leuk, want er komen allerlei meningen voorbij. Sommige mensen zijn ontzettend tegen het gebruik van genotsmiddelen... Uh, in, uh, in de slaapkamer. Zoals bijvoorbeeld William, die zei... daar moet het helemaal niet over gaan. Het genotsmiddel is de partner waar je mee bent... Maar ik heb ook bellers gehad die vertelden van... nou ja, het is toch een ervaring. Je verrijkt wat, je experimenteert wat. Die vrijheid moet er ook zijn. En ik vind het wel... Uh, ik, ik, wil, ik wil nog meer meningen horen. Ik heb zelf zoiets dat ik denk van... Ik denk dat het heel belangrijk is... Uh, waar je de grens legt. Het is hartstikke leuk om af en toe te experimenteren. Alleen... Um, ik denk dat het wel belangrijk is dat je het niet doet omdat je iets niet durft. Of omdat je anders iets niet gaat doen. Of omdat je jezelf soort krampachtig over een drempel heen moet zetten. Maar zoals ik ook al tegen William zei die ik net aan de lijn... Had, dat het, ik het hartstikke leuk als ik een vriendje heb... en ik ga uit met dat vriendje om lekker wat te drinken. Of als we s'avonds op de bank zitten om lekker een wijntje erbij te pakken. Of een, uh, een thee met rum. Dat is namelijk een van mijn favoriete drankjes, thee met rum. En soms is het dan heel leuk als je allebei een beetje tipsy bent... Nou, um, misschien heb jij zoiets van... nee, dat moet je niet doen. Je moet seks puur houden. En Je moet daar niet van alles bij doen en bijgooien. Dat is niet een cocktail die je zelf in elkaar moet zetten. Dan hoor ik dat heel graag van je. Of misschien denk je juist van... nou, Srijder, jij bent ook super preuts. Want je hebt het maar over alcohol en je hebt ervaring met alcohol. Maar er zijn ook bepaalde soorten drugs... die je leven pas echt, je seksleven pas echt opheppen. Daar kan ik dan persoonlijk weer minder goed over meepraten. Maar ik hoor het heel graag van jou... 0800 1121, als je wilt bellen. En je kan natuurlijk ook eventjes mailen naar lust.bnn.nl. Oh, ik zou zo graag bij je zijn. Dat zeg ik tegen jou, mijn luisteraar. Kom, bel me op. Maar dat is ook wat Joshua Redden zegt tegen zijn fans. I'd rather be with you. Sitting here on this lonely day Watch the rain play on the ocean top. All the things I feel I need to say, I can't explain in any other way. I need to be bold, need to jump in the cold water, need to grow older with a girl like you. Finally, see you naturally. I want to make it so easy when you show me the truth. Yeah be with you Say you want the same thing too